Huh? <laughs> Jij bent echt. Uh... Ik ben geen haringkenner, nee, dus. In ieder geval uh, bij de visboer. Uh, gewoon oh, rechtstreeks okay. van zee bij de visboer. En oh, van de lekker. visboer naar uh, Talassa. Okay. En uh, je, je ruikt gewoon. Als je hier bij de visboer uh, haalt, gewoon in het dorp. Dan uh, haal je nieuwe haring. En uh, nu haalden we hem dan bij Talassa, bij Haringhappen. Ja. En um, dat was, is, is nog steeds bezig. Dus ik raad het echt aan om erheen te gaan. En ze hebben er heerlijke vis gewoon. En. Um, dat proeft hij gewoon, dat verschil. Ja, dat is al best, ja. Pure hij is, verschil, hij is ook verser, hè. Dan. Hij, je proeft, hij glijdt zo over je tong heen. Heb je ook al schijler gezegd, maar... Uh... Wat? Nee, niks. Nee, maar hij was dus lekker. Ja, hij was heerlijk. Ik denk dat ik er ook even een ga halen zometeen. Ja, waar? Ja, waar jij het hebt gehaald. Waar die heerlijke, heerlijke uh, haring kan halen. Nou, dan gaan we dat doen, toch? Ja, ik, ik, ik wil het wel, want uh, ik hou van haring. Maar het moet wel al lekker zijn, Maar als wij het zijn, denk weken. ik, zijn ze al op, weet je... Dan okay. gaan we er voor niks zijn. We gaan wel even nabespreken, gewoon. We spreken even na met een Haring. Hè? Ja. <laughs> hey, ik heb nog een leuk nieuwtje. Want uh, ja, een 20-jarige Roemeen die heeft zich in het landinggestel van een vliegtuig verstopt. Dus zeg maar waar de wielen erin komen, daar. Ja. Uh, hij heeft, de heeft een vlucht van Wenen naar Londen overleefd. De verstekeling werd zondag op de luchthaven van Heathrow gearresteerd. De man was op de luchthaven van Wenen vermoedelijk onder het hek doorgekropen en verstopte zich zich vervolgens in de holte van een landingsgestel van een Boeing 747. Dat is ook, ook apart, hè? Ja. Dus de politie zegt ook van... Uh, als hij een atlantis vlucht had gemaakt... Uh, had hij het niet overleefd. Nee. Maar we gaan uh, naar het nieuws toe. En uh, tweede uur. Nog veel meer muziek. En informatie. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Eval de Jong met het NOS Journaal. VVD'er Uri Rosenthal gebruikt dit weekend om zijn werkwijze als informateur te bepalen. Hij werd vanochtend door koningin Beatrix in die functie benoemd. Rosenthal gaat de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet... waarvan in ieder geval de VVD en de PVV deel uitmaken. De VVD werd bij de verkiezingen van woensdag de grootste partij. De PVV boekte de grootste winst. Rosenthal geldt als een vertrouweling van partijleider Mark Rutte. Hij is voorzitter van de Eerste kamerfractie van de VVD... en hoogleraar bestuurskunde in Leiden. Daarnaast geeft Rosenthal leiding aan het COT... een instituut dat crisisonderzoek doet. Rusland is niet van plan om troepen te sturen naar Kirgizië. De interimregering van Kirgizië had Moskou gevraagd... om de orde in het zuiden van het land te herstellen... Maar volgens Rusland is er sprake van een intern conflict. Een woordvoerster van president Medvedev zei dat er alleen humanitaire hulp mogelijk is. In de zuidelijke stad Osh is vandaag opnieuw zwaar gevochten tussen Kirgizen en Oezbeken, die in Kirgizie in de minderheid zijn. Daarbij zijn al zeker 75 mensen om het leven gekomen. Op het WK Voetbal heeft Argentinië zijn eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Nigeria werd het in Johannesburg 1-0. Het doelpunt werd al na zes minuten gescoord door verdediger Heinze. In dezelfde pool won Zuid-Korea eerder vanmiddag met 2-0 van Griekenland. Het Zuid-Koreaanse doelpunt was van oud-PSVR Soon Park. De hockeyers van Bloemendaal zijn voor de vijfde keer op rij kampioen van Nederland geworden. In het eerste finale duel van de play-offs werd vorige week met 2-1 van HGC gewonnen. Nu was de stand na de reguliere speeltijd 3-3 en moesten strafballen de beslissing brengen. Bloemendaal nam die beter. Het is de veertiende landstitel in de geschiedenis van de club. Het weer vanavond helder en overwegend droog. Minima van rond 8 graden. Morgen droog en bewolkt. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 In 2010, al 20 jaar live. TGFM. Met nu, entertainment for you. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you.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 Zapapa, when well, you landed on my mind, then I tried to on my ear and then you crawled inside, and now i see you perfectly behind the blue skies, i wanna fly with you I don't wanna lie to you 'cause I, cause I can't recall a better day. Something's coming to shine on oh the occasion. You ain't no bit my lady, you got it all, and I never forget a face. If I'm living my own, I have my days. So and let's face the fact here, it's you who's got it all.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 Entertainment for you is geopend met Jason Mraz en Butterfly. En hartelijk welkom bij het tweede uur hier bij Entertainment voor u. Wat kan u verwachten? Nou, dat is best wel veel. We gaan het uh, zo en zo hebben over uh, de enigsvlieg. Want uh, wat heeft Rudy dit keer weer uitgetaald? Ja, Uit een hele bekende. Een hele bekende, maar toch een enigsvlieg. Ja. Nou, we zullen het allemaal zien. Uh, we hebben natuurlijk popstar Henry met uh, Showbiz Nieuws. En uh, verder uh, natuurlijk de uitslag van de top 6 van WK 2010 En wie zou het worden? Nou, ik weet het, maar u weet het aan het einde van deze show. <laughs> Heel goed. We zullen het vanzelf zien. Vorige ja. week hebben we al de top 6 bekendgemaakt, of wie erin zaten. Ja. Zullen we daar het daar zo meteen even over hebben? Dan gaan we het zo meteen er even over hebben en wie weet komt de uitslag. Maar nu eerst Jan Smit met zijn vrienden en de zomer voorbij. De eerste gasten zijn bekend en dat zijn Koen en Sander. En ik vind het een heel leuk, leuk programma. Hè? De zomer begon toen ik zag wat ze kon. Met dat hart van mij. Bij de hand de meid. Allang weer verleden. Als je plotseling ontwaakt en de werkelijkheid altijd weer anders blijft. En zij met een ander vrij. Laat het eind van de zon. dragen als kleuren vervagen naar goud en in De dijk moe en plat gestrijd, ziet er vergeten uit. Maar herinnering kleeft aan de foto's en even ben jij er weer, net als die eerste keer. Zo'n zomer komt het weer. Laat het eind van de zon... Ik stelde het net al, de eerste gasten zijn bekend. Koen en Sander, radio-dj's van uh, 3FM. Die gaan, dus, uh, ja, die gaan dus mee op vakantie met uh, Jan Smit en uh, het hele Volendam uh, muziekteam. Toch? Ja. Ik heb je het koud? Ja, die airco staat al de hele tijd aan en mijn nek begint een beetje stijf te worden. Maar dat maakt allemaal niet uit. <sleuk> ja, we hadden het net al over, hè? We, de, ja, we hadden het net over de top 6 van de beste wk 2000 2020. Eigenlijk hadden we nog even moeten wachten, Rudy. We hadden even moeten wachten, waarom? Uh, vorige week, na onze uitzending. Ja. stromde mijn mailbox weer bom en bom vol. Met allemaal nieuwe WK-singles. WK-singles. Oké, okay, ja. ja uh, kunnen we kunnen er even. Uh, um, hoe gaan we daarmee om? Is dat niet een. een of voor een andere keer? Weet je, voor de redactievergadering. Hoe, je? hoe moeten We moeten dat in de uitzending bespreken. Ja. Nou, we kunnen sowieso even een paar laten horen. Heb je toevallig um, ja. klaarstaan? Ja, één moment, één ah, moment, één moment. Ja, dit is iets heel anders. Ja. Wat? <laughs> Dat is niet iets anders. Giel. Oh, kijk. Giel, stem op jouw favoriete week. Ja, je zoekt het zelf op. Nee, er zijn heel veel uh, mailtjes binnengekomen bij ons. En ik ga er even een paar laten horen. Nou, Laat hoor. Oh, wat doe ik nou? Ik... Nou, ik weet niet uh, wat, er, wat er nu aan de hand is, maar. Ja, dit. Bijvoorbeeld. Je yeah. Ben naar Mexico gekomen. Ik ben in Nederland geboren. <laughs> Wij worden dit jaar kampioen. We staan hopen. In het verleden misschien. Nou, bijvoorbeeld deze. Dat was Edwin uh, Schippers in Nederland. En uh, de deze dan. Uh. Hey, oh, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk ja, ook een beetje modern Nou we hebben dan uh, dit Ja, Er zijn echt best wel uh, Veel ja Zoals je in de lijst uh, ziet Johan Flemings natuurlijk hebben we binnengekregen Die staat ook bij ons in de lijst En uh, Er zijn er echt zoveel Marco en de pannenkoeken Nou, ik, die er... vorige vond ik leuker. Ja, maar zo zijn er echt uh, heel veel. Um... Ja, klopt. de shalali. Wat staat er nou? De shalali versie van het WK. Doe die eens. Waar staat die? Waar staat, waar staat Oh ja hier? Het is niet de Shalali shalala hoor. Oh wel Ja, ik kan eens wel lezen. Nou, sorry, ik had er ook weer een andere binnen gekregen, maar die leek er ook een beetje op. is gewoon af, blijf lekker luisteren. Hier, zie je hem zandvoort. En zo meteen de lijstje, Van ons. Ik Van vergeten waar ik dit liedje heb gehoord in de zomerzon. Het was in Afrika, in Afrika waar Nederland die beker won. Met die beker door de gracht. Wat vader Abraham bedacht: Shalali, Shallala, zingen wij dan de hele nacht hij lijkt niet echt op een WK-hitje, Rudy? Nou, ik vind dit echt één fijn. Deze kraken werden echt. Die heeft te dus niet geworden in onze... Uh... Nee. Nou, in ieder geval, er zijn er echt honderden... Nou, dat is overdreven, maar er zijn er rond de vijftig uh, bij ons binnengekomen. mailtjes qua uh, WK-hits. En uh, ja, helaas gewoon te laat, weet je. Uh, uh... Het WK Wat, is al begonnen. Het hè? WK is begonnen. Maar Gerard ja. Joling heeft, nu, hij heeft gewoon nu pas gemeld dat hij een WK-hit gaat uitbrengen. Ja, een hij, beetje laat. Hij, hey, sorry hoor, maar het WK is al begonnen. Dus dat betekent uh, dat je misschien voor een week een liedje uitbrengt. Nou, Misschien. WK duurt een maand, hè? Ja, maar ik heb het over de Nederlandse wk bedoelt, Ja, dat is wel zo. Als Nederland wordt uitgeschakeld in de poolfase... dan heeft toch gewoon... Heel ge Nederland... Nee, maar het heeft niet alleen Gerrit Joling... Maar heel Nederland staat er op zijn kop, hoor. Als je ziet overal oranje vlaggetjes. Iedereen heeft oranje dingen gekocht. Mm -hmm. liedjes, Alles is erop ingesteld. En stel dat Nederland eruit dat zal bijna een nationale ramp zijn. Ja, maar... maar in ieder geval, ons uh, lijstje, dat hebben we vorige week gewoon al bekend gemaakt. Dat was Dennis Bax. Uh, met uh, Parapapa Zuid-Afrika. Uh, we hadden Johan Flemings en, um, en Dario. Ja. En uh, de, de, natuurlijk Drukkie voor Orion met en Co. Wij gaan door, hadden we. Van uh, wie was dat ook alweer? Hobbyisten. De Hobbyisten. Ja. We hadden op twee de Sultans. Met een uh, mooi WK-liedje. En de Bazooka's hadden we ook natuurlijk nog. Met, uh, met ja, zeg uh, maar. Een, heel mooi, een heel mooi liedje. Dat past ook wel iets van... Maar -ba bazookas hebben we natuurlijk aan de lijn ge gehad. Vorige week. Net zoals de hobbyisten. Ja. Die hebben hun single een beetje uh, ja, kunnen promoten. Ja. Dus uh, ja, wie weet... Het wel. Ja. Maar dat houden we nog even maar niet geheim Ik kan je ook wel wat verklappen. We hebben natuurlijk ook onze Zandvoortse drukkies. En onze grote vriend Johan Flemond. Die ook flink in de publiciteit staan. Dus wie weet hebben we daar ook heel veel mailtjes over gehad. Uh, die er even gewonnen. Ja, we zullen zien hè. Dus uh, we gaan het allemaal zien aan het, einde van het uur, aan het einde van het uur. En aan het einde van het programma. Wie er uh, WK-hit 2010 van CFM is geworden. En uh, we gaan uh, lekker naar een plaatje van een van de artiesten luisteren. Uiteindelijk is dit keer de hobbyisten. Met uh, ja. En wij gaan door. Wij gaan door. We gaan zeker door. Dan gaan we dan. Shirtje aan. Petje op. Pilsje erbij. bal. Iedereen, come on. Wij gaan door. Wij geven niet op, want we gaan ervoor. Wij gaan door. Wij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 En geen geel, maar oranje. Oh. Yeah! Geen zwart en ook geen wit. ...op de nummer 1 positie... ...van de ZFM WK Top 6. Wij gaan door van de hobbyisten. En we gaan door met de enigsvlieg. We gaan door. Kijk, dat is een mooi bruggetje. De enigsvlieg van deze week heeft wat te maken met een vechtsport. Dit nummer uh, kwam in, in uit in 1974. Ik kwam zelfs op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. En de Engelse ch uh, Single Chart. Carl Douglas won ook een Grammy voor deze plaat. Kortom, een hele bekend nummer... Sorry hoor, ik heb een beetje last van mijn keel. Ah. Kung Fu Fighting is in de hele wereld erg populair geweest. En is het nog steeds, hoort. hem veel op televisie, veel op de radio nog. En uh, ja, Carl Douglas, de zanger van dit nummer, heeft nooit meer een hele grote hit gehad. En daarom is hij deze week de enigste vlieg. Carl Douglas met ho, Kung Fu Fighting. Oh, oh, oh.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 bij CFM Zandvoort. WK-hit 2010 kiezen wij hier bij Entertainment for You. Is het Dennis Bax? Is het Johan Flemings met Dario? Is het en Co? Zijn wij, gaan wij door van uh, niemand minder dan, uh, ik vergeet die namen steeds. Van de Uw Van de hobbyisten. Of zijn het de Sultans of zijn het de Bazooka's met allerlei leuke WK-hits die wij de afgelopen twee weken flink hebben gepromoot. En ja. Uh, ja, zullen we het gewoon bekendmaken? We gaan het gewoon nu bekendmaken. Nou, maken. dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor WK-Hit 2010. Ge gekozen door CFM Zandvoort. Um, ja, ik heb een treurige mededeling voor uh, Dennis Baks, want uh, die is het niet geworden. Uh, ook nog een treurige mededeling voor de Bazooka's. Helaas er zijn er ook geen WK-Hit 2010 van CFM geworden. Dus zult in het. De Sultans ook helaas niet. Ja, en wie blijven er nog over eigenlijk? Uh, de hobbyisten. En Drukkie en Co, toch? Zullen we het maar bekendmaken? Ja, we gaan de telefoonlijn openzetten. Want we hebben daar een telefoon. Dames en heren, het zijn helaas niet de hobbyisten geworden. Het is ook niet Johan Flemmings geworden. Het is ook niet Dennis Bax geworden. Het is de bezoekers niet geworden. Het uh, is ook niet de Sultans ge geworden. Het is Drukkie en Co! Hey! Ja, Drukkie en Co een drukkie, een drukkie voor Oranje, een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje, een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje, een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Wat een feest! Doe die toeteren. Ja, ja, ja. Marianne Rebel, goedenavond avond. avond, Roy. Ja, jij bent. Ja, jullie zijn uh, met uh, gewoon vier dames, hè? Drie. drie. Sorry, drie ja? dames. En jullie hebben het liedje Drukkie voor Oranje of Drukkie voor mijn club uh, ge ja. geschreven. Hè? Ja. En uh, ja, gefeliciteerd WK het 2010 bij CFM natuurlijk. Dat had ook wel zo moeten zijn, hè? Gewoon een Zandvoortse plaat met, uh, heel veel, uh, leuke, met heel veel leuke. Met een heel leuk liedje. Um, ja, hoe is die ontstaan? Hij is ontstaan door de het ongenoegen met de spreekhoren op het veld. En um, wij gaan door naar de WK omdat het uh, eigenlijk noodzakelijk is dat wij gewoon uh, zorgen dat de, de Nederlandse competitie, uh, bijvoorbeeld de Ajax Feyenoord en uh, ADO Den Haag en noem het allemaal maar op, allemaal gewoon met een drukje voor je club die gewoon in hele grote liefde in omhelzende club zijn. Nou, dat is helemaal uh, heel mooi en dat is ook de reden waarom uh, jullie hebben gewonnen en ook omdat uh, jullie gewoon zo keihard werken. ...om deze plaat gewoon een succes te maken. Hartelijk gefeliciteerd. Roy. Dankjewel, lieve Roy. En ongelooflijk bedankt. Ja, namens Aal, M en mij. Want jullie hebben er alles aan gedaan. En we love you to pieces, darling. We gaan hem gewoon draaien voor jullie. Heel veel plezier nog met de Lassa, hè? Dankjewel. Nog één keer. Drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie. Een drukie een voor Oranje. Een drukkie, een drukkie, een en zong toen Kneijter had. En drukkie, en drukkie, een drukkie voor oranje. En drukkie, en drukkie, een drukkie voor mijn club. En drukkie, en drukkie, en drukkie voor oranje. En drukkie, en drukkie voor mijn club. Elkaar gewoon een drukkie geeft. In plaats van een paar knallen tijdens een voetbalwedstrijd. Want uh, dit uh, liedje is wel heel erg gepast. Bij al die wedstrijden waar het echt misgaat. Hè? Ja. Maar in ieder geval drukkie voor Oranje is uh, WK 2010 bij CFM Zandvoort. En uh, ja, het is ook wel gepast toch? Een Zandvoort. Uh, ja, Zandvoort is dit het liedje hebben bedacht. Hebben toch uh, gewonnen. En dat verdienen ze. Heel erg. Nog een ja, applaus hartstikke leuk. voor uh, Marjarebel en haar vriendinnen. Met uh, Drukkie voor Oranje. En ook een Drukkie van ons aan hun. Ja, tuurlijk. Hartstikke <laughs> mooi gesproken. Ja, in ieder geval. Uh, zo meteen aan het einde van de show zullen we deze gewoon nog met af, afsluiten, toch? Dat hoort er gewoon bij. Nou... Wow. Ja, dat we, ik wou dat nee, ik bijna, bijna dat je nee ging zeggen. Hey, maar in ieder geval, jij hebt nog een leuk plaatje staan. Daar hebben we Henry met Popstar, Popstar Henry met Showbestuurds. Nou, ik heb een heel leuk plaatje uh, staan. Het gaat namelijk nou over John Mayer, een uh, ja, artiest die heel erg goed bezig is. En dit is van zijn uh, album Battle Studios, zijn nieuwe single, samen met Taylor Swift. Dit is John Mayer, In Health of My Heart. I was born in the arms of a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 Goedenavond, popstar Henry met Showbiz nieuws. Hoi Henry. Ja, goedenavond, hoor. dag luisteren. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hoe is het? Uh, Uitstekend. We zijn op een gegeven moment druk bezig. dus We zijn weer met goede plannen zijn we bezig. Dus uh, uh, Wat dat betreft, uh, we blijven doorgaan natuurlijk. Hè? Vertel, vertel. Nou, het is zo dat ik uh, op dit moment bezig ben met, uh, met alles bij elkaar te krijgen om een nieuwe single op te, te nemen. Okay. En dat zal waarschijnlijk de release waarschijnlijk rond het najaar zijn, na de vakantie. Ja, dan moet je nou met de voorbereidingen beginnen, natuurlijk. Hè. Ja, dat is uh, logisch. Maar uh, je bent daarmee bezig of zijn er alleen nog plannen? Uh, nou, we zijn er mee bezig. We hebben al uh, oh, okay. een aantal goede afspraken gemaakt. Uh, het hele plaatje moet financieel ook uh, betaald kunnen worden. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Ja, tuurlijk. Uh, ik, kijk, met 100 euro kom ik natuurlijk niet ver. Dus er moet op een gegeven moment toch wel iets, iets goeds worden. Hè. En dan moet je uh, er gewoon een de tijd voor nemen. Ja, klopt. Dus uh, dat, uh, dat staat er allemaal aan, uh, aan te gebeuren hier aan deze kant. Nou, dat is wel leuk. Ja, we zijn benieuwd. Lijkt me leuk. Ja, ja, ben je nog een dus beetje het WK aan het kijken? Uh, ik heb uiteraard hier net weer een uh, aantal wedstrijden gevolgd. En ik denk van nou, Argentini die gaat op een moment over uh, Nigeria heen lopen. Maar dat viel er even tegen. Het viel wel mee, ja. Want wij hebben hier ja. in de studio de tv aan. Ja. Maar ze hebben wel kansen gehad. Maar ik vind tot nu toe het, ni het niveau van uh, de wedstrijd niet heel erg hoog. Nee, ik vind, ik vind het eigenlijk een beetje tegenvallen, ik denk niet, wat is dit toch, weer? wel? Want, ja. uh, en ook als ik Griekenland zag voetballen, dramatisch. Dramatisch, ja, D tegen Zuid-Korea nog wel. Ja, en ja, nou, dat doet Zuid-Korea natuurlijk niet slecht, dat, dat dan wil ik eerlijk wezen. Maar uh, dat werd op ook, ook dankzij uh, Griekenland natuurlijk. Het was van Griekenland gewoon dramatisch slecht, er was geen enkele lijn in. Nee, klopt. Uh, als ze de bal hadden... Uh, de, de passing was verkeerd, uh, ze lopen verkeerd, de keeper die was op een gegeven moment met, met, met, mij met een andere wedstrijd bezig. Want <laughs> ja. Als de Baltic-kant kwam, was hij op een gegeven moment aan de andere kant. Dus uh, <laughs> ik heb geen idee wat er aan de hand was, maar het voelt ja. ergens op. Nou ja, uh, ik hoop dat het tenminste. Ik denk, dat het al, ik denk ook wel dat het beter wordt. Morgen ja, natuurlijk een leuke, leuke wedstrijd met uh, Engeland tegen Amerika. Ja, die krijgen we dadelijk om half negen, hè? Is dat is, is vanavond? Ik dacht morgen. Ja, er zijn vandaag drie wedstrijden. Is de Engeland Ja, drie wedstrijden. Ja. Goedemorgen! Dat ja, meen da, da, je ja, niet. Ja. ja, ik hou je op de hoogte. Je ziet het wel. Ik volg het toch wel een beetje, hè? <laughs> dat, dat ik dat niet <laughs> weet, joh. Nou, ik ga meteen hey, opzoeken. maar Henry, die toeters ja. in, die, in, die, in die stadions. Fufuzela's. Ja. Ja, ja. ja daar, daar wordt je helemaal wild van, hè? Ja, je, je kan die hele wedstrijd niet volgen, maar je wordt al helemaal gek van die toeters. Ja, ik ben bij ik er niet bij ben, maar uh, ik zeg, ja, is, kijk een toetertje mee of een trompetje en uh, een keer trommeltjes is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dit is, dit, dit is gewoon een beetje overdan natuurlijk. En dan word je van mij hartstikke gek als je in het stadion zit daarvan. Ja. Met die toeters, ja dus ja. Het is weer een rage, dat, dat zal ik weer doodbloeden, zoals we wat nieuws verzinnen. Uh, maar uh, mijn mening is het voor mij niet nodig dit. Maar de bedenker <laughs> die is wel miljonair geworden. Dat denk ik wel, ja. Zeker weten. bedenker? Wie is de bedenker dan? Ja, ik niet. Dan zeker nog wel geweest. <laughs> ja, was jij een miljonair geweest. Ja, zeker weten. Maar uh, ja, goed. Wie staat dan? Ja, <laughs> dat hebben... is de toeter. We, we zijn de... hier uh, bij ZFM helemaal in WK-sfeer. Hebben... Ja. bij elke microfoon hebben we een toeter. Dat is als een jonkie, hè? En een, uh... een vlaggetje. En, en een vlaggetje. En we hebben pruiken hangen. En We, we hebben vlag, uh, vlaggetjes. We hebben van alles hier. Nou, perfect, jongens. We zijn helemaal in WK-sfeer. Ik ja. Tuurlijk, weer daar. tuurlijk, tuurlijk. Henry, is er ook nog wat gebeurd in Showbizland? Ja, er is toch wel hier en daar wat gebeurd. Uh, Patricia Pai, die is van, uh, van de scooter afgevallen. Ja? Ja, die is gisteravond, uh, nou, dat uh, programma ook alweer bij, Ik uh, moet uh, zelf ook even Iets kijken. met mannen. Iets met mannen was dat, ja. Met, uh, dus, uh, met Dream de... Man, Dreamman. Ja, Dreamman, Show. Man. Ja, en ja, wat, is er, uh, wat ja. was er dan? Nou, die is tegen een, een, een steentje aangereden. <laughs> en, en toen is ze onderuit gegaan, ja. Een vrouw op die leeftijd op een scooter, dat ziet er niet uit. Dat kent toch ook niet? Kom op jongens. Ja, nee, grapje natuurlijk maar. Het kan, het kan natuurlijk iedereen overkomen. En, uh, ja, kijk, als je wat ouder bent, dan uh, zijn je evenwitsorganen op een gegeven moment wel een beetje aangetast. En dan kunnen ze eerder onderuit gaan natuurlijk. Hè. Heeft, ze nog, heeft ze er nog iets aan overgehouden? Ja, flinke, flinke bloeding heeft ze gehad. Oké. Okay. Omdat uh, ze natuurlijk de bloedverdunning stikt. Uh, dan leek het natuurlijk uh, ja, een stuk ernstig en dan blijft de bloedingstijd is het natuurlijk een stuk langer. Hè? Ja. Dus dan uh, zag het natuurlijk een beetje uh, ja, serieus uit, maar gelukkig viel het allemaal mee. Oh, oké. Okay. Misschien een lichte hersenschudding, of, nou, dat denk ik dat het ook wel meevalt. Maar ik zit er weer bovenop en uh, ja, afwachten, ja, want ze uh, zat weer een prestatieklus uh, te doen op de planning. maar je het aan kan, ben ik benieuwd? Dat de tweede vraag uh, inderdaad. Ja. Maar ja, de dochter is ook weer bezig. Die wil ook weer in de media komen. Dit heeft de maar eens een keertje weer. Uh, oh kleur, ja, Christina Curry. Ja, Christina Curry. Jongen, uh, jongen, nou, jongen, ik heb knal, het gezien. Nou, Roorze. Zo'n mooie ja. meid. Ja, ik bedoel, weet je wat het is? Uh, het is ook te frustrerend om te zien hoe uh, dit, dit soort mensen zich plotseling moeten, moeten bedienen van dit soort praktijken om op te vallen in de media. Ja. Dat is zo erg. Ik vind, ik vind het erg, ik vind het niet nodig. Ze dus nee. lijkt dan een beetje op de moeder, hè? Qua dat gedrag. Ja, maar het, het is dan weer wel gelukt om in de, in de media te komen ja, dat... met zijn kopie, hè? Ja. ja. Dus uh, ja, in september gaat ze weer drie of vier maanden gaat ze naar Los Angeles. Dat ze daar wonen. Ja, ze hebben het slecht, hoor. Nee. Ja, ze hebben het echt slecht. We ja. Ja, Moet je er wel medelijden mee te hebben, hè? Ja, echt wel, eerlijk waar. <laughs> uh, het is wat dat betreft uh, huilen met de pet op, natuurlijk. Hè? <laughs> Als je haar zo moet gaan verven om op te vallen, dan heb je, de, dan heb je het toch heel erg slecht. Ja, je moet wel een gekje op een stokje, natuurlijk. Uh, ze zitten er voor alles aan en dat is de laatste jaren hartstikke goed gelukt. Goed, dan gaan we eens even kijken bij, bij K3 trouwens. Want die DVD van die uh, Mama Mee Show, hè? Mama Sea Show, Mama show C. van k Mama Sa, Mama Mee. Ja, Sa. exact, dat is hem. <laughs> Ja, die is binnen twee weken is er toch 40.000 keer over de toonbank gegaan. Zo, doe maar. En die hebben we daar de Gouden Status al binnengehaald. Zo. Nou, dat heb Josje wel goed voor elkaar gekregen met z'n allen, hè? Zeker weten. En natuurlijk, we, moeten niet we moeten ons natuurlijk ook realiseren dat uh, voor Josje natuurlijk niet altijd makkelijk is geweest om uh, zich aan te passen binnen een uh, bestaande orde, zoals K3. Um, uh, ja, we zijn al een jaar verder bijna en ik vind dat ze het hartstikke goed doet en hartstikke goed gedaan heeft zover. En uh, het is allemaal afwachten als je, als je gekozen wordt om uh, bij K3 te komen of het ook een, uh, een Everlasting Love zal zijn, natuurlijk. En zo nou, ik het nou zie uh, gaat het gewoon hartstikke goed. Ja. Ja, en Kathleen is ook nog steeds goed bezig, want die is uh, als het goed is vandaag in het duursbootje gestapt. Hè? Ja, dat uh, las ik ergens wel, ja, vandaag. Ja, met een uh, vliegagent uh, die heet Steven, dus, uh, ja. dus daar, gaat, daar gaat het ook goed mee. Ja. Hey en dan misschien ook ja. nog een nieuwtje. Ik uh, kwam gisteren of uh, vorige week zaterdag na de uitzending uh, in de bus ja. naar Amsterdam tegen um, ja. uh, Boy van uh, The Bad Boys ja, uh, ja na na Nadat ik hem tegenkom Ik dacht eigenlijk moet ik even hem aan het staart trekken En vragen uh, kom je volgende week even in de uitzending ja, tuurlijk, Maar ja, ja dat durfde ik weer niet Weet je wat ik deed met mijn telefoon Ik heb de tune van X-Factor op mijn telefoon Toen ging ik die tune achter mijn rug afspelen Dus toen hoorde hij opeens die tune van da. Hij zat meteen in spanning <laughs> en, en hij keek ja. Ik moest even checken of het hem wel was hè. Maar het was hem echt want hij keek echt zo op En toen zei hij tegen zijn vriendin en zijn kind die erbij was Zijn kind? Heeft hij een kind? Ja hij heeft een kind ja. Die jongens jongen? 20 of zo? Nee, nou, nee, nee, 22. Maar um, in ieder geval, um, toen, kwam, toen uh, dacht ik van, ja, zou ik dat nou vragen of niet? Toen ben ik de bus uitgegraven, dat heb ik niet gevraagd. Maar toen zat ik een uur later op internet te surfen via mijn mobiel. En uh, toen zag ik dat er uh, binnen, binnen nu en een, een, een maand een uh, single van hun uitkomt. Al, oh, zo snel. Hey, ik ben benieuwd dan. Ja, en uh, met, met z'n tweeën of alleen? Met z'n tweeën. Oh, met z'n tweeën, ja. Dat is natuurlijk een goed, uh, goed duo, goed... En dan moet je bij elkaar houden. Absoluut. Ja. Ja, dat is natuurlijk... En dat is natuurlijk ook altijd het probleem... op het moment dat je in zo'n show ge ge gezeten hebt... en je bent er helemaal uit... dan val je natuurlijk in een zwart gat. En je moet bezig blijven. Want voordat hij opgenomen is... voordat hij gereleased is... voordat hij op een gegeven moment... eigenlijk in de charge aanwezig is... en dat je mensen hem kunt downloaden of kopen... dan ben je maanden verder. Ja. En zeker in deze, in deze tijd van het jaar... Dat, waarbij iedereen langzaam op vakantie gaat... Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om, uh, om een nummer uh, op de markt te brengen. Uh, het lijkt me niet verstandig, maar het gebeurt wel. Maar je we kunt het beter na de vakantie doen eigenlijk, hè? Ja, zeker. Dan is iedereen weer terug. En, uh, nou goed, ik, ik, ik, laat, ik laat me verrassen. Dus uh, het is leuk om te horen in ieder geval dat, uh, dat die jongens in ieder geval niet bij de en neer gaan zitten. En uh, gezegd hebben we jongens wel lekker, uh, lekker cd opnemen en we gaan lekker, lekker, ja, uh, uh, yeah, de media in. Ja, Henry, wat denk jij, uh, wat is de, hebben we al een Nederlandse zomerhit? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet veel gehoord. Oké. Okay. Een Nederlander? Ja, jij, jij wel, mooi. Wat zei je? Heb jij wel al een, een, een, ja, een kijk, nummer gehoord? Nee, daarom vroeg ik het aan jou, misschien was jou wel wat opgevallen. Nee, ik denk dat op dit de, de portemonnees leeg zijn, uh, dat deze op een gegeven moment een beetje op een waagpitje zijn gezet, want een echte begint, heb ik nog niet gehoord, nee. Ja, dus, weet. wie weet. Ja, vorig jaar was het natuurlijk Viva Hollandia, hè? Ja, ja, ja, maar dat, dat, dat, dat is ook niet veel. Nee, dat was niet vorig jaar. Twee, twee, jaar, jaar geleden. Geleden nee, twee jaar geleden al Twee jaar geleden alweer. Maar was, het dat, was dat echt een zomerhit? Ja, dat is wel een zomerhit te noemen, want hij is op nummer 1 geweest de hele tijd in de zomer. Oké. Okay. Ja, dan had je dan het WK en dan heb je het WK. En ik heb nog niet echt een, ja, die van, van, uh, van Jannes die dat zou dan een, een, een hitje moeten worden, een uh, WK-hit, zomerhit. Ja. Maar ook dat is niet aangeslagen. Dus uh, ja, echt, echt goed, heb ik verder niet meer gehoord. Nee, we moeten meer van de Amerikaanse... Uh... Nou, wij hadden vorige week Wolter Kroes in de uitzending zelf. Hè, en uh, ja. en toen, uh, toen vertelde hij ook uh, van... Ja, de WK is nog niet begonnen. Hè. En, ja, vandaag uh, toch wel. Of gisteren nou eigenlijk. Ja, toen, toen, toen nog niet. Toen wij bij hem spraken. En uh, als Nederland wat verder komt, dan moet het wel goed komen, zeg je. Dus ik ben benieuwd. Ja, maar dan moet je hem nou toch in de winkels hebben liggen. Ja, hij ligt in de winkels. Wij hebben hem hier al we hebben natuurlijk ja, op... tuurlijk, ja hij, hij heeft natuurlijk een, een, een, een nummer opgenomen maar ja, hij moet nou wel flink gedraaid geworden wil je er dadelijk een een, een, een, een zomerhit van maken nee dat is waar dat is waar nou, we zijn benieuwd uh, we zullen, hebben in ieder geval wel Engelse zomerhits dat hebben we al kunnen merken heel veel lopen, ja, gezellige, swingende liedjes en zo toch ja maar weet je ik heb ook is me ook opgevallen dat uh, in de vakantie en dan mensen die in de eerste vakantie zijn geweest en die dan terugkomen uh, die, hebben, die hebben meestal nummers uit, uh, uit Spanje of in ieder geval uit uh, de vakantielanden meegenomen. En dat kan zomaar een zomergeertje worden. Ja, dat uh, kan ook zo zijn. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk het verleden vaker gebeurd. En waarom zou dit keer niet kunnen gebeuren? Nee, zeker weten. We, we zijn nog aan het begin. We hebben natuurlijk het VK op dit moment. Daar is iedereen helemaal vol van. Uh, ik natuurlijk ook. Jullie ook hebben het wel gehoord. Ja. Is ja. hartstikke goed. <laughs> maar dus, dus, dus even afwachten wat we, wat we dadelijk uit de vakantielanden binnenkrijgen. En wat in de charge gaat plaatsnemen. En wie weet je, daar een hele goeie bij. We gaan het allemaal meemaken, Hendry. Zeker weten. Had je nog een nieuwtje voor ons? Ja, ja Pamela Anderson, die is alweer een, die print die, ook te merken dat ze een dagje ouder wordt. Ze is al 42. Ja, wat een leeftijd, jongens. Ik wou dat ik nog 42 was. <laughs> uh, en, en, en dan uh, financiële problemen, uh, ja, 360.000 euro schuld aan de Belastingdienst. Zo, zo. Uh, ze wordt veel gespot in het uitgangsleven. Ik denk, ja, jongens, kom op, hey, uh, Je bent op een gegeven moment een bekende ster en dan uh, zo de problemen komen, dan heb je dat een beetje in jezelf te wijten, denk ik, hè? Ja, zeker weten. Dat heeft zij niet nodig, echt niet. Maar ja, heb je trouwens gehoord, jongens? Wat? Eh, Karin Bloemen? Ja, die gaat in de naak hier rondlopen, hè? Ja, ja we deden dat eerst allemaal weer, hè. De, ja. Of als ze het nou gaan nou doen, dat, dat is de vraag. Maar mag, mag <lacht> ik, ik één vraag tevaren. stellen? Wie wil ja, Karin Bloemen nou naakt zien? Ja, daar ben ik juist zo bang voor. Want <lacht> stel je nou voor dat Bert Maarwijk hier uh, de lucht van krijgt. En die zegt, jongens, we willen niet winnen. Hey, <laughs> staat in de finale, laat me zitten, want dan gaat Karin gaat weer naakt. Ja, dat denk je, dat kan niet maar. Die jongens. Dat wordt dan wat spannend aan maandag. Als Jolante nou zei, was een ander verhaal. Maar dat is helaas niet zo. Of wel, ja, hey, dieke van Hexmond. Alle dingen op een stokje. Ik bedoel, Karin Bloemen, ja goed, uh, wie zit erop te wachten als door de tuin te lopen. Hetzelfde als op mij zit erop te wachten als ik naakt door de tuin gelopen, lopen, doe ik ook niet meer. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, jij, Roy, jij, jij, jij, jij zult het misschien willen, of niet? Nee, ook, ja, ook niet, niet nee. Nou, ik zei gisteren. Nee, als, alleen omdat Nederland zou winnen. Ik zou misschien wel een gat in de lucht springen, maar na ik op de tuin lopen rennen, nee echt niet. Nee, nee zeker nee. weten niet, Henry. Hé hey, Henry, het is alweer uh, tijd bijna om de uitzending uh, af te sluiten. Ja, het gaat, heel, het gaat de tijd snel natuurlijk. Ja, de tijd gaat heel snel van vandaag. Onze ja. grote vriend Pascal is er vandaag helaas niet, want uh, die is ziek, helaas. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, minder. Maar uh, ja, de tijd is toch best wel heel snel gegaan vandaag. Ook al zijn we met z'n tweeën. Nou ja, natuurlijk, zeker weten. Dus dat is verder helemaal geen probleem. Dat zie je wel hè. Zeker weten. Henry, mogen Gaag we je weer, dan weer dan bedanken? Dan. Graag gedaan. Ik wens iedereen een heel fijn, een fijn weekend. Een heel fijn uh, voetbalmaandag, maandag, Ja. Allemaal gezond weer op. En graag tot volgende week weer. Oké, okay, dankjewel. Tot Hoi. volgende week. Hoi. Hoi, Hoi, doi. Hoi.